5 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Weerliquidatie in buurt van Amsterdam. Ongelukken door hagel in Zeeland. En Israël legt beslag op Palestijns belastinggeld. In Diemen-Noord is vanochtend een man in zijn auto doodgeschoten. De auto stond op een oprit van een huis in een woonwijk. Het slachtoffer is Patrick Brisbane, een bekende van de politie. Hij wordt onder meer in verband gebracht met de invoer van een partij cocaïne. Brisbane werd daarvoor gearresteerd, maar zou later zijn vrijgelaten. Het slachtoffer werd vorige week nog genoemd in een artikel in Nieuwe Revue... over de foute vrienden van Badr Hari. Verschillende omwonenden zeggen dat ze schoten hebben gehoord vannacht... maar het duurde lang voor de politie werd gealarmeerd. Het is in korte tijd de tweede liquidatie onder criminelen in de buurt van Amsterdam... Anderhalve week geleden werd in Bad Hoevedorp Remco H. doodgeschoten. Ook hij was een bekende van de politie. De A58 in Zeeland is korte tijd afgesloten geweest... vanwege ongelukken door hagelbuien. Tussen knooppunt De Poel en de afrit Heinkensand... gebeurde over een lengte van 500 meter vier ongelukken met zeven auto's. Eén auto belandde in een greppel naast de weg. Voor zover bekend raakte bij de ongelukken niemand gewond. Oud-minister Zalm van Financiën heeft kritiek op het regeerakkoord van VVD en PvdA. De voormalige VVD-leider vindt dat het niet erg hard gaat... met het terugbrengen van het financieringstekort. Ook denkt hij dat het kabinet heel wat wind mee moet hebben... om te voldoen aan Europese regels. Het akkoord als geheel noemt Zalm een duidelijk compromis met de PvdA. De vraag of VVD-leider Rutte te ver van zijn achterban is komen te staan... wilde Zalm niet beantwoorden... Maar ik denk dat er ook dingen zijn waarvan de PvdA-achterban niet staat te juichen, zei de oud-minister in Buitenhof. Israël neemt Palestijns belastinggeld in beslag. Het is een nieuwe reactie op de hogere status die de Palestijnen hebben gekregen bij de Verenigde Naties. De VN gaf Palestina de status van een staat die geen lid is. Het geld dat Israël in beslag heeft genomen is geld dat is ingehouden op salarissen van Palestijnse werknemers en inkomsten van Palestijnse bedrijven. Het gaat om in totaal ruim 90 miljoen euro. Israël zegt dat het geld wordt gebruikt om schulden af te lossen... die Palestijnen hebben bij onder meer het Israëlische elektriciteitsbedrijf. Dat Israël het geld in beslag kan nemen... komt door een ingewikkeld belastingssysteem tussen de twee landen... dat in 1993 werd ingevoerd. Israël reageerde eerder op de verhoging van de Palestijnse status bij de VN... met de aankondiging dat er 3000 nieuwe huizen worden gebouwd... in Oost-Jeruzalem en op de westelijke jordaan -oever. Het tunnelongeluk van afgelopen nacht in Japan... heeft aan zeker vijf mensen het leven gekost. Reddingswerkers hebben in de tunnel hun verkoolde lichamen gevonden. Zeker twee mensen hebben zichzelf uit de tunnel weten te redden. Het dak van de tunnelbuis begaf het vannacht over een lengte van bijna 60 meter. Minstens twee auto's werden bedolven door stukken puin. Daarna ontstond er brand. De twee vrouwen die zich uit de getroffen auto's wisten te redden... zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Bij een bomaanslag in de Syrische stad Homs zijn 15 doden gevallen. 24 mensen raakten gewond bij de explosie, zegt het Syrische staatspersbureau. De bom was verstopt in een auto die stond geparkeerd bij een moskee. Volgens een Syrische mensenrechtenorganisatie... wordt er vandaag opnieuw gevochten rond de hoofdstad Damascus. Wijken in het zuiden van de stad zouden worden gebombardeerd. Ook een dorp buiten Damaskus zou zijn aangevallen. In de buurt van dat dorp loopt de weg naar het internationale vliegveld van Damaskus waar de laatste dagen hard is gevochten. In de Eredivisie hebben Groningen en Utrecht hun thuiswedstrijden gewonnen. Groningen won met 2-0 van Heracles en in de Galgenwaard was Utrecht te sterk voor AZ. Het werd 2-1. NEC en NAC Breda speelden met 1-1 gelijk. De wedstrijd vitesse Roda is nog bezig. Het weer. In de kustgebieden eerst nog kans op een bui. In de rest van het land droog, geleidelijk opklaringen. En vannacht temperaturen rond nul aan zee en een graad of 2 onder nul in het oosten. Plaatselijk is er kans op mist. Morgen overdag vanuit het westen regen. In het midden- en oosten natte sneeuw. En het wordt dan 3 tot 6 graden. ANWB Verkeersinformatie. In Zeeland zijn er ongelukken gebeurd op de A58. Eerst vanuit Vlissingen naar Bergen op Zoom. Er staat drie kilometer tussen de afrit Arnestein en Heinkensand. De rechter is dicht. En de andere kant op richting Vlissingen is de weg helemaal afgesloten. Tussen het knooppunt De Poel en Heinkensand. Er worden daar nog auto's geborgen. Omrijden kan door de route U18 te volgen.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 Bal onderschept en meteen druk op het middenveld. Aanval op rechts nu. Ho, wat een mooie beweging. Dat moet je zien. En, en dat kan voor slechts 5,95 per wedstrijd. Want met Ziggo kijk je deze en vele andere wedstrijden uit de Eredivisie gewoon live. Ah, weggekopt. Maar het gevaar is nog niet geweken. Kijk nu ook jouw favoriete wedstrijd live zonder dat je vastzit aan een abonnement. En nu zelfs met 50% korting. Ga naar ziggo.nl slash voetbal. Altijd iets voor jou, Ziggo. Heeft u vandaag de Pravda al gelezen? Of de Daily Star Libanon?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 10 minuten nog tot aan de pauze. Het is 1-0. De mensen die vanmiddag zijn gekomen voor een voetbalshow... met heel veel doelpunten worden tot nu toe teleurgesteld. Nog drie erbij. Dan is Vitesse de koploper. Natuurlijk, er zijn kansen geweest. Een vrije trap van Jansen onder meer. Een schot van dichtbij van... Ik dacht uiteindelijk Ibarra die de laatste voeten tegenaan zette. Maar het staat nog altijd maar 1-0 voor Vitesse. Wat doen we verder nog dit uur? We doen ook de overzichten van binnen- en buitenland. Everything that's yours will get to you Just because some others get this early Don't you worry, yours is coming too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 Het openingsnummer, Billy Preston en Sarita. It will come in time. We gaan weer naar Arnhem. Vitesse, Roda. Vitesse nog altijd op voorsprong. Wacht naar. 1-0. Zes minuutjes nog tot aan de pauze. Het publiek vloot wat vanwege een overtreding. die werd gezien door de Belgische scheidsrechter van Kalas. De verdediger van Vitesse. Op de rand van het strafsomgebied overigens van Roda. Vrije trap genomen. Roda heeft die bal daar achterin met Kadar. Mag het er eens vanaf het begin laten zien. Geldt niet voor Rob Wielaar. Toch wat problemen achterin. Maar zijn rol lijkt wat dat betreft wel uitgespeeld in Kerkraden. Zit wel op de bank te houden. van Ajax en Twente. Goeie paas in de richting nu van Vledderes. Links in het strafschopgebied. Na een bal van Biemans. Ook het strafschopgebied weer uit. Omdat die bal wel wat aan de harde kant was. De opening over ja, de breedte, de lengte van het veld zeg het maar. Dan is daar Hemte. Dan is daar Afane. we zojuist al gezien met een behoorlijke vrije trap. Van ver Het was de bedoeling dat die bal op het hoofd zou komen bij een van zijn ploeggenoten, dat lukte net niet. Maar Roda is nog altijd niet kansloos, want het staat maar 1-0 voor Vitesse. Opnieuw achterin het balbezit bij Kadar. De aanval opnieuw opgebouwd. Linkerkant van het veld ter hoogte van de middenlijn. Mark-Jan Veel mensen daar van Vitesse, met Kalas, Van Ginkel, Ibarra. En dus moet de bal naar de rechterkant van het veld. Waar Biemans zijn voeten heeft. Biemans wordt er niet aangepakt. En wat mij opvalt bij Vitesse is dat het niet het duel is tot nu toe van Boni komt in het spel nauwelijks voor hem. Eén keer zien schieten van een meter of 16, 17, een halve meter over de goal heen van Courto. Maar uh, nee, nu misschien Roda. Nee, de bal is aan de linkerkant net te hard voor Malki. Maar die uh, Reis, die heeft vaker de bal voorin dan Boni. En de samenwerking tussen die twee die loopt vanmiddag nog zeker niet zoals hij zou moeten lopen. Nou, misschien een nieuwe aanval van Vitesse. Hard teruggespeeld op doelman Veldhuis door jan Ari van der Heijden. Misschien kunt u het horen. Vier minuten voor de pauze, een wat mindere fase in het duel... En Roda, ja, dat kreeg nog één keer een mogelijkheid. Een schot gelost vanaf de rechterkant door Nemet. Bal even gelost een minuut of tien geleden. Toen bijna Malki gelost door Veldhuizen. En zo zie je maar een 1-1 is altijd in de buurt. Vier minuten tot de pauze. 1-0 voor Vitesse tegen Roda. AZ komt maar niet weg uit de onderste regionen. De ploeg staat er al de twaalfde. Terwijl wij meteen weer teruggaan naar Rachta Niemeijer bij Vitesse. Ja, ja, dat kan een keer gebeuren. Steekpaas vanuit het middenveld. 42e minuut. maken is uh, Jonathan Reis. Dat gaat dan heel. Heel eenvoudig, loopt heel makkelijk om Kurto heen. En dan zitten we aan het einde van deze tweede helft op een 2-0 van Vitesse. Reis mag het doelpunt maken, het is voor hem nummer 6 van het seizoen. Achter in het balbezit bij Van der Heijden, dan is daar de Paas. Je zal het altijd zien, ik wacht er nog even, maar die komt al net van Boni. Die zich even heeft laten terugzakken, er valt een gat achterin en het is meteen maar raak ook. Dit is wel een lastige klus voor Roda. 42 minuten gespeeld, opeens Na ja, die goal van ziet het er allemaal een stuk moeizamer uit dan Vitesse met een ja, 2-0 tegen Roda. We gaan het weer hebben uh, over ja. AZ. De ploeg staat maar vier punten boven de laatste plaats, twaalfde, en AZ komt daar maar niet zeggen. Ook vanmiddag verloor AZ met 2-1 van FC Utrecht. AZ kwam op achterstand door een goal van de kogel. Rijnen maakte nog wel gelijk, maar Moelenga met een prachtig doelpunt... zorgde ervoor dat de drie punten in Nieuw-Galgewaard bleven. En die houtkamp gaat praten met de trainer van AZ, Gertjan Verbeek. Ik hou niet zo van clichés, maar in dit geval... die gifbeker en dat hij helemaal leeg moet, geldt dat een beetje voor AZ? Nou... Nah. Als je kijkt naar de wijze waarop wij punten verspelen wel, uh, uh, We hebben al vaker dit seizoen tegen elkaar gezegd: ja, dat, dat goede voetbal uh, dat wordt niet beloond door onszelf, doordat we gewoon een hoop kansen missen. En uh, dat we ook wel heel ongelukkig zijn in het krijgen van, uh, van rode kaarten en, uh, en tegendoelpunten. Nou ja, ik denk dat je vandaag alles in die wedstrijd gaat zitten de wijze waarop de 2-1 wordt gemaakt... en de wijze waarop wij daarvoor een aantal behoorlijke goede kansen om zeep hielpen... Ja, dat is een beetje illustratief voor het AZ van dit jaar. Twee punten uit de laatste vijf wedstrijden. Gaat het ook, dat gevoel heb ik zo, eh, ook om te zien dat het mentaal nou, dat mentaal doorwerkt? Nou, zeker de... Kijk, als je naar de eerste helft kijkt... Eh, vond ik wel dat we het verdedigend goed georganiseerd hadden. We gaven weinig weg... Uh, maar wij, uh, wij, uh, wij waren de onderliggende partij. Uh, ik vond dat, uh, dat wij heel veel moeite hadden om druk te zetten op, uh, op hun, uh, hun opbouw. En dus we werden vet teruggedrongen. Dat leverde geen problemen op in verdedigend opzicht. En uh, ja, we waren sporadisch waren we wel in staat om ons positiespel te spelen. En dan zag je ook meteen dreiging en gevaar. En uh, daar hebben we ook een aantal kansen uitgekreerd in de ESL. Want zelfs de ESL vond ik dat wij meer kansen hadden dan Utrecht. Ja, maar dat deden we te weinig. Hè. Normaal zijn we dominant. Willen we de hele wedstrijd domineren? Willen we een hele wedstrijd initiatief hebben? Nou ja, dat, dat lukt ons op dit moment gewoon niet. Hè. Dan zie je ook dat uh, dat, dat uh, wel te maken heeft met vertrouwen natuurlijk. Wij zijn ook mensen en, uh, en, en die moeten ook succesbelevingen hebben... Om, uh, om bevestiging te krijgen dat ze goed bezig zijn. Begin je je zorgen te maken? Nou, nee, eigenlijk niet. Ja, als je, als je naar de ranglijst kijkt, dan, dan is dat wel uh, zorgwekkend. In die zin dat je, dat je nog steeds maar 14 punten hebt en dat je meer ploegen... Boven je opstaan als onder je. Oh, dat is lang geleden. Aan de andere kant is nog steeds het linkerrijtje in zicht. Uh, en, en, en, en als je kijkt naar de positieve dingen in deze wedstrijd, als je daaraan vast blijft houden en daarin blijft geloven. Ja, dan kan het niet anders zijn dat straks ook een keer het kwartje de andere kant opvalt. Dat, dat, dat, is, dat is gewoon een, een, een, een, een, een, een, een waarheid als een koe. En, uh, dus die, uh, daar zitten we op te wachten. En, uh, en, en niet uh, uh, statisch aan wachten, maar we nemen initiatief. We, we, we, we doen er alles aan, we werken keihard. Daarom heb ik ook op het veld een compliment uitgedeeld. Iedereen een hand geschud en bedankt, want we hebben hard gewerkt. We hebben groei, vanuit een goede organisatie gespeeld. Tweede helft ook wat meer in staat geweest om uh, Utrecht het moeilijker te maken in de opbouw. ...en een paar uh, dotter gecreëerd. Ja, en, en dan kun je het niet kwalijk nemen dat die, dat die ballen er niet gaan. Het Jan Verbeek zei dat. Vitesse-Roda dan. De vraag is niet meer of Vitesse naast Twente komt... ...maar kunnen ze er op saldo ook overheen? Dag niet, mee. Nou, als ze er nog twee bij schieten... ...dan hebben ze een gelijk aantal doelpunten... Maar, ...of een gelijk doelsaldo. Maar Vitesse maakt dan meer treffers... ...en dat geeft dan op dat moment de doorslag. De extra tijdloop van de eerste helft 2-0... Nog een tel of 40, ietsje meer. De goal gezien dus op aangeven van Boni van Rijs. Boni nu zelf 17 meter van het doel loopt zich eigenlijk vast. Dan krijgt hij de bal nog een keer van Rijs aangetikt. En is hij alsnog de bal kwijt. Hetzelfde geldt voor Gal Kakuta. Wel nou, goed dat hij terugkomt in het duel. Halverwege de helft van Roda aan de linkerkant van het veld. Montaigne er even tussen. Maar de overname van Vitesse dat wat heeft bijgeschakeld. Dat was een mooie pas hoor van Boni. Op het moment dat je het eigenlijk niet verwacht. En dat gold ook voor Roda. de viel een gat. En dat werd gezien door Rijs, de opening gegeven dus door Boni. En zo zie je maar die samenwerking, dat valt allemaal reuze mee. Dat gebeurt overigens, terwijl Vitesse rondtikt tot het uh, tijd is. Onder het toezicht oog van de technisch directeur van AC Milan. Dat maakt het altijd interessant om je af te vragen, voor wie is dat dan? Nou, het te zeggen op dit moment, geen flauw idee. Het is 2-0 voor Vitesse tegen Roda. Simon web and No Worries van zeven jaar geleden. Frank de Boer stapt morgenochtend met een ongewijzigde selectie. Het vliegtuig in richting de hoofdstad van Spanje... voor de Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen Real Madrid. Ajax kan dus ook beschikken over eh, onder meer Toby Alderwereld... die gisteren ziek van het hetzelfde moet. Um, de UEFA heeft trouwens de Tsjech Pavel Kralovek aangewezen... als scheidsrechter voor die wedstrijd van aanstaande dinsdag. En Ajax strijd in de laatste groepswedstrijd... voor de derde plaats in de groep... En dat betekent een ticket voor de Europa League na de winterstop. Keren wij terug naar de vaderlandse eredivisie Utrecht AZ. Vanmiddag 2-1. Rust was het 0-0. De kogel kwam erin, scoorde eigenlijk heel snel al 1-0. Fout van zijn doelman de ruiter bezorgde reinende mogelijkheid... om 1-1 te maken en een prachtige goal van Moulenga besliste. Uiteindelijk die wedstrijd 2-1 geheel terecht in Utrechts voordeel. De man die dus de band brak was de man die er in de rust inkwam. Leon de kogel en hij praatte na afloop met Ennie Houtkamp. Eerste helft foutloos. En dan kom je erin in de tweede helft. Ja, ik zat op de bank en de Robby Alvle, trainer, kwam naar me toe. Die zegt, uh, maak je klaar. Ik weet niet zeker of je erin komt, maar maak je klaar. Dus ik, ja, ik was bezig. En toen kwam hij uh, tien minuten later het zeggen dat ik erin kwam. En hij zei, uh, ga door hoe je het laatste weken doet. En dan komt het goed, Blijf hard werken. En ik ben, uh, binnen zes, zeven minuten lag hij er al in. Dus het was uh, alleen maar lekker voor mezelf. En hele prettig ook. Ja, het was een goede goal. Het was een goede voorzet van uh, Mark van der Marel. En ja, ik hoef er alleen maar tegenaan te lopen eigenlijk. Ik raakte hem niet eens helemaal goed. Maar ja, hij zat er lekker in. Ben jij uh, het voorbeeld van iemand die door heel hard werken er komt? Ja, ik denk het wel. Ik heb een dipje gehad dan. Dat, ja, het, het liep gewoon echt niet. En uh, ja, daar heb ik best lang in gezeten. Alleen nu werk ik heel hard. En het gaat op de trainingen steeds beter. Ik krijg, trainers zeggen dat het goed gaat. Dan krijg je ook vertrouwen door. Nu door zo'n goal krijg je nog meer vertrouwen. Dus ik denk dat ik het zeker van hard werken moet hebben ook. En van mijn schot en mijn goals... Als je dan kijkt naar dit eh, FC Utrecht, zesde plaats, stevig op de zesde plaats. Goed weekend weer gehad, ook als je kijkt naar de concurrenten. Eh, staat Utrecht waar het hoort te staan? Zeker, als je ziet hoe wij voetballen. De eerste helft zijn we gewoon een bovenliggende partij weer. Alleen belonen we onszelf nog niet. Maar ik denk als je tegen AZ gewoon zo goed makkelijk voetbalt... dat is je zeker die zesde plaats hoort te staan. Eh, Europees voetbal longt, heet dat dan zo mooi, hè? Nou, natuurlijk, daar gaan we wel voor als je op de zesde plek staat. Waarom niet? Ja. Als je dan naar je eigen rol kijkt, je hebt je toch weer aardig waargemaakt. Vandaag een belangrijk doelpunt. Eh, overigens over doelpunten gesproken. Heb je die van Mulenga goed kunnen zien? Zo. Ja, ik zag hem. Ik liep zeg maar naar de bal. Ik denk ik laat hem gaan. Want Jan Wouters en Mulenga wilden het voor mij allebei schieten. Maar Mulenga raakte hem zo lekker met links dat hij volgende kruising de vloog. En voor jou? Wat, wat betekent deze wedstrijd voor jou? Geeft dat nog iets extra's? Natuurlijk. Ja, ik maakte de 1-0. En uh, ja, een paar minuten later de 1-1. Dan denk je toch van shit, weet je wel. Maar ja, dan blijf je gewoon zo hard werken en probeer je die 2-1 nog zelf te maken. Maar als je Milenga zo'n goal maakt, dan ben je alleen maar blij dat je deel mogen nemen. Aan maar ik bedoel ook met het oog op de toekomst. Zo'n wedstrijd, zo'n tweede helft, zo'n invalbeurt. Wat doet dat met je uh, mentaal? Ja, Tuurlijk, dat doet je heel erg goed. Je hebt een paar hele ja, mindere wedstrijden gespeeld. Je hebt een paar... Uh... Een paar dipjes gehad eigenlijk, waar je moeilijk uitkwam. En nu denk ik dat ik helemaal bovenop ben en dat het alleen maar beter zal gaan. Door hard te werken op de trainingen. En uh, goals blijven scoren in is eerste natuurlijk. Goals maken in de eerste de kogel. Het lukt hem dus vandaag bij Utrecht AZ. Uiteindelijk werd het daar 2-1. En van Utrecht gaan we naar uh, Groningen tegen Herakles. Dat werd 2-0. Fajnovic scoorde eigen doel En uh, de Leeuw maakte uiteindelijk de tweede namens FC Groningen. Frank Snoeks in gesprek met die man van de 2-0. Het huwelijk tussen Scheidstad en jou, dat, dat heeft een paar deukjes opgelopen, lijkt wel, hè? Ja, nou ja, ik weet het niet. Ik, natuurlijk, uh, een uh, beetje ongelukkige gele kaart. Hij uh, kan hem wel of niet geven, nou ik vond dat hij hem te makkelijk gaf. Maar goed, uh, ja, hij heeft hem gegeven, maar Uit dit antwoord klinkt door dat jij in afval begrijpt waarom hij hem gaf, ik niet. Nou, ik, ik kreeg hem omdat ik pas weer een beetje hinderde, denk ik. In ieder geval, als ik hem eens anders voor heb gekregen, wil ik ook wel weten waarvoor. Maar ik, in de eerste helft uh, deed, uh, deed een paar van Heracles het ook om die snelle uittrappen uh, ja, te vermoeilijken. Maar uh, ja, ik dacht van, uh, volgens mij waren we onder druk of in ieder geval wilde pas zo'n een snelle uittrappen. En ik uh, ging er een beetje voorlopen. maar het is niet zo dat ik er vijf seconden voor liep, maar uh, hij, uh, ja, hij, gaf hem, uh, hij gaf hem snel. Een gele kaart kan niet worden geseponeerd. Een rode gelukkig wel, want daarom kon je vandaag meedoen. Ja, klopt. Ja, Terecht ook, vind ik. Ik, uh, ik heb helemaal geen slaande beweging of zo gemaakt vorige week. Ik denk dat het duidelijk op de beelden te zien was... dat het een, uh, een bepaalde schrikreactie of weet ik het wel voor reactie maakt. Uh, ik ben geen kickbokser die, uh, die na hij een, een botsing heeft uh, gelijk uh, vol uitaalt. Dus, ja, uh, nou, terecht. Nu, uh, was je boos in de eerste helft dat, dat je die bal niet terugleef van texeren? Want je had hem voor een leeg doel voor het inschuiven. Ja, ik was uh, redelijk uh, boos, ja. Maar goed, uh, dat hoort erbij. Dat hoort ook in een de wedstrijd, uh, denk ik. Kijk, uh, hij zei dat hij me niet, niet hoorde en niet, uh, niet zag. Maar goed, uh, dat, uh, ja, dat, kan. dat kan. Ik had hem graag uh, terug gehad. Want uh, ja, dan hadden we in de eerste helft al een goal gemaakt. Nu was het wachten totdat Herakles voor jullie de score opende. Uh, Zo'n mooi doelpunt dat jullie waarschijnlijk niet na kunnen doen, Vajnovic. En meteen daarna de knockout. Ja, zeker. Denk het wel. Ik denk, uh, ik denk als je de eerste helft kijkt, uh, spelen hun gewoon veel beter. Tikken hun ons eigenlijk een beetje weg. We maken veel meters. Niet dat hun echt, nou, ik denk dat hun drie, vier kansen creëren. Wij, uh, wij creëren ook wat mogelijkheden maar die grootte van Texera dan ook. En uh, in de tweede helft gooien wij wat strijden uh, tegenaan. En uh, volgens mij hebben ze de tweede helft niks meer gecreëerd. Nou, die uh, eigen goal van hun en die 2-0 kwam te snel voor mij voor hun en uh, ja, pas het afgelopen. Want wanneer kwam uh, bij jou en bij je medespelers het besef van we kunnen dit wel winnen? Ah, ik denk uh, de eerste tien minuten. Na de tweede helft uh, merkte je toch wel dat wij, <coughs> dat wij wat beter in het spel kwamen. En uh, Heracles eigenlijk niet meer aan te passen. Okay, de eerste helft waren uh, sowieso de bovenliggende partij. Maar in de tweede helft uh, vond ik dat wij dat uh, redelijk goed omdraaiden. So what I- Al Green en Let's Stay Together. Het is half zes. Radio 1. Het NOS-journaal. De dus zomer 1 en weer. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws met Martijn van Beek. In Diemen-Noord is vanochtend Patrick Brisbane doodgeschoten. Een bekende van de politie. Hij werd onder meer in verband gebracht met de invoer van een partij cocaïne. Brisbane werd vorige week nog genoemd in een artikel in Nieuwe Revue... over de foute vrienden van Bader Hari. Het is in korte tijd de tweede liquidatie in de buurt van Amsterdam. Anderhalve week geleden werd in Badhoeverdorp Remco H. doodgeschoten. Ook een bekende van de politie. De A58 in Zeeland is korte tijd afgesloten geweest... vanwege ongelukken door hagelbuien. Tussen knooppunten Poel en de afrit Heinkensand... gebeurde over een lengte van 500 meter vier ongelukken met zeven auto's. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En Israël neemt Palestijns belastinggeld in beslag. Het is een nieuwe reactie op de hogere status... die de Palestijnen hebben gekregen bij de VN. Het geld dat Israël in beslag heeft genomen, 90 miljoen euro... is geld dat is ingehouden op salarissen van Palestijnse werknemers... en inkomsten van Palestijnse bedrijven. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Willemijn Hubert. Vanavond gaat de temperatuur snel omlaag. Er zijn brede opklaringen en de wind valt nagenoeg weg. De buien verdwijnen op de meeste plaatsen en er kunnen mistbanken ontstaan. En lokaal gaat het glad worden. Het is trouwens al glad geweest, dat hoorde u net al in het nieuwsbericht. Maar de wegen zijn nat door de regen... en de temperatuur van de weg gaat vannacht ook op veel plaatsen net onder het vriespunt uitkomen. Uiteraard worden de strooiacties opgezet vanavond en vannacht... maar desondanks geldt, blijf opletten als u de weg opgaat. Later vannacht neemt de bewolking vanuit het westen toe en dan loopt de temperatuur iets op. De zuidenwind trekt aan, wordt dan zwak tot matig en de mistbanken verdwijnen geleidelijk. In de vroege ochtend gaat het regenen. Maar in het midden en oosten van het land valt er eerst nog droge sneeuw of natte sneeuw. En dat kan best even blijven liggen. En ook dan geldt voor deelnemers aan het verkeer goed opletten, want het kan glad zijn. In de loop van de dag gaat de sneeuw wel over in regen en dat gaat dan voor het hele land. En dat gebied met neerslag trekt in de loop van de dag over het land. Daarachter stroomt wat zachtere lucht binnen. Het wordt aan zee een graad of zes. De wind draait, van zuid naar west, trekt ook flink aan. Aan zee komt er een krachtige tot harde wind te staan. Boven land een meest matige tot krachtige wind. En dinsdag wordt dan een regenachtige dag. En ook daarna blijft het wisselvallig. Bovendien gaat de temperatuur overdag dan langzaam weer wat omlaag. En de kans op winterse neerslag neemt na dinsdag ook weer toe. <middels> AMWB verkeersinformatie. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle staat een kapotte vrachtwagen. Tussen knooppunt Hoevelaak en Nijkerk, twee kilometer file daardoor, want de rechterjaarshoek is dicht. En de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Vlissingen, die is nog steeds afgesloten. En tussen het knooppunt De Poel en Heinkensand. Ze zijn nu bezig met het bergen van zeven auto's na een ongeluk. U wordt het zojuist zo in het nieuws. Omleiden, omrijden kan via de route U18. Andere kant op, dus de A58 vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Daar staat tussen Muiden en Heinkensand twee keer kilometer door een ongeluk. Hier is de rechterreis ook dicht. Sport Radio, NOS, op NOS Radio, lijn. Vier minuten over half zes, de laatste 25 minuten van deze langste lijn beginnen wij in Arnhem, comfortabele 2-0 voorsprong voor de in ieder geval mede koploper Vitesse Rachmanine Meijer. Je zou het bijna vergeten inderdaad dat ze in punten natuurlijk ook gewoon naast Twente zijn gekomen. Mits dit zo blijft in de komende 44 minuten. We spelen een halve minuut geen wissels. In de Gelre 16.000 toeschouwers ruim. Dat kan nog wel wat meer. En van Anolt aan de bal aan de linkerkant. De bekken is doorgeschoven. Montijn trapt als uh, rechterverdediger van Roda de bal daar weg. Snel overgenomen weer bij de thuisploeg door uh, Theo Jansen. En dan uh, Kasia in de as van het veld. Kalas. Waar kan het naartoe? Nou, breed bijvoorbeeld uh, naar Theo Janssen. Linkerkant, meter of tien voor de middenlijn. En even achteruit, Roda staat goed zoals dat heet. Geen vrije mensen, ook niet Boni of Rijs. En dus moet het maar eens naar de rechterkant, naar Ibarra Kaats. Met uh, Boni komt niet aan, daar zit Roda tussen. Met Afane, handen gaan de bal Afane. Naar voren toe, ja, dat begrijpt Malki dan niet. De hoogte van de middenlijn. De bal gaat aan de aanvoerder van Rodië JC voorbij. Opgepakt door Kasia naar Theo Jansen. Het tempo ligt behoorlijk hoog. Toch zit Neemet er nu tussen voor Roda naar Hupperts. Malki gaat het gat in, dat wordt niet gezien door Bal Balbreed naar Fledere, schiet hem maar recht aan tegen de benen van Kasia. Poging van 17 meter in omschakeling. Dan Vitesse, Boni, Paast. Vanaf de middenlijn zeg maar, zelfs nog van eigen helft richting Reis, Maar die staat buitenspel. Deze combinatie leverde overigens wel in de slotfase van het eerste bedrijf de beslissing op. Misschien wel, want toen 2-0. En dat is nog steeds de stand die staat na 47 minuten bij Vitesse Roda.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 Sing, sing van onze vaderlandse ster Van Velsen. Maar het brengt ons naar het buitenland. Buitenlands voetbal langs de lijn. En dan beginnen we voor de variatie keer in Italië. Napoli blijft in het spoor van koploper Juventus. Napoli won vanmiddag met liefst 5-1 van Pescara. Juventus versloeg gisteren al Torino met 3-0. En het verschil is nu twee punten in het voordeel van Juve. Inter won vanmiddag met 1-0 van Palermo en dat deed het zonder wesley-snijder. De Nederlander zat wederom niet bij de selectie, u weet waarom. Hij wordt al weken buiten de ploeg gehouden. Snijder geweigerd om een, tegen een lager salaris bij te tekenen bij Inter. Andere wedstrijd uit de top van de Serie A was Lazio tegen Parma. Dat werd 2-1. En vanavond is er nog één wedstrijd. Fiorentina tegen Sampdoria. Veel belangrijke wedstrijden. Andere competities werden allemaal gisteren gespeeld. In Spanje bijvoorbeeld. Barca kende allemaal geen problemen. Ditmaal met Atletiek de Bilbao. 5-1 werd het maar liefst met uh, twee doelpunten van. Dan weet u wel wat ik ga zeggen. Lionel Messi. Laten we het record er maar even bij pakken. Gerd Müller maakte 30 jaar geleden 85 doelpunten in een kalenderjaar. Messi staat nu op 84 goals. Dat record kan er dus nog steeds ruimschoots aan. Ondertussen verloor de naaste belager Atletico de Madrid... de stadderby tegen Real Madrid. Het werd 2-0 voor Real door doelpunten van Ronaldo en Eussel. En Barcelona staat nu zes punten voor op Atletico... en de voorsprong op Real. Verre erbij pakken, elf punten. De wedstrijd waar iedereen naar uitkeek in Duitsland... was dit weekend het duel tussen Bayern München en Borussia Dortmund. Het werd gisteren 1-1 door doelpunten van Toni Kroos en Mario Götze... Dortmund kon het verschil met koploop, de koploper dus niet verkleinen. En München blijft bovenaan staan in de Bundesliga. ploeg heeft 11 punten voorsprong op Dortmund, dat derde staat. En de nummer 2 Bayer Leverkusen, won met 1-0 van Nürnberg. Zojuist gespeeld. Hoffenheim tegen Werder Bremen 1-4 met drie doelpunten van Marco Arnautovic, de voormalig speler van FC Twente. En dan gaan we naar Engeland. Chelsea verloor gisteren... onder leiding van de nieuwe trainer Rafael Benitez... met 3-1 van West Ham United. Het gaat maar niet goed daar. Chelsea staat nog wel derde in de Premier League... en raakt verder en verder achterop bij de clubs uit Manchester... waarvan City overigens ook twee punten verspeelde... met 1-1 gelijk te spelen tegen Everton en United. Spectaculaire wedstrijd won met 4-3 bij Redding. Robin van Persie maakte daar de winnende goal. deed het al in de 34ste minuut. Toen stonden dus 3-4 en dat was uiteindelijk ook de eindstand. Kijken we nu even naar België. Daar won Mario Been met Racing Genk vanmiddag met 4-3 van Lokeren. Gisteren stond het Anderlicht van John van der Brom tegenover Brugge, de ploeg van Foucault. En dat werd 2-1 voor Van der Brom. Anderlicht blijft in België de koploper. Breath En het thema van een film. Wat een goal! De eredivisie. Penalty. goal! Alle wedstrijden van dit weekend. Alle wedstrijden van dit weekend. Maar één daarvan loopt nog. En dat is in Arnhem. 16.000 toeschouwers. Vitesse, Rode JC. De verslaggever is Ragnar Niemeijer. Nog ruim een half uur en laat het dan op maar 5-0 worden of 2-2. Maar laat er iets gebeuren, want het voelt een beetje als klaar en we moeten nog zo lang tot aan het einde. Vitesse hoeft niet meer zo nodig, zo lijkt het. Roda kan niet, alhoewel. We zagen een minuut of vijf geleden wel een schot. Paas van Flederis aan de linkerkant richting Nemet en die zoekt de lange hoek voorbij Veldhuizen. Raakt de buitenkant van de paal. Het zou goed zijn voor de neutrale kijker en voor de luisteraar misschien ook wel. Als zo'n bal er was ingegaan. Nu Roda weer naar voren toe richting Malki nauwelijks in het stuk voorgekomen eigenlijk vanmiddag de aanvoerder van de Limburgers. En overgenomen ook bij Vitesse links op het veld. Theo Jansen krijgt de bal aangespeeld van Kakuta. En dan gaat het risicoloos terug naar Achteren, naar Piet Veldhuizen. Ja, dat is niet wat je wil zien als een ploeg kan jagen op de koppositie. Nog twee doelpunten nodig heeft. Dat zou een stunt van formaat zijn. Dat gebeurde voor het laatst na een hele speelronde dat Vitesse bovenaan stond in de eredivisie in november 2000. Dat is meer dan... 12 jaar geleden, toch, als ik snel reken. En dat zou wat zijn vanmiddag. Roda krijgt een vrije trap na een tikje op is ter hoogte van de middenlijn. Eigenlijk op de middenstip. En af gaat die bal misschien wel voor zijn rekening nemen. Kijk aan, er komt een nieuwe spits bij de thuisploeg. Mike Havenaar komt binnen de lijn. Ibarra gaat er vanaf. Nou, dat is precies wat je nodig hebt voor deze wedstrijd van wat je te voorzien. Nog 31 minuten. Het is 2-0 bij Vitesse en Roda. Eerder vanmiddag eindigde de FC Utrecht tegen AZ in 2-1 bij de rust stond het nog 0-0. 1-0 de Kogel, 1-1 Rijnen en 2-1 Moulenga. Belangrijke treffer dus van Moulenga en dat doelpunt was nog mooi hoor, mooi ook wat heet? Het was een prachtige volley in de kruising. Ja, it's one of those you try them you try in training some go in some don't but it went in and I'm happy. Hij is blij, hij probeert af en toe wel eens op de training. Soms gaat hij in, soms niet. Nu dus wel. Utrecht wint wederom na een serie van drie wedstrijden... waaruit maar één punt werd gehaald. Utrecht staat nu zesde en heeft ambities. Daarover doelpuntenmaker Leon de Kogel. Zeker als je ziet hoe wij voetballen. De eerste helft zijn we gewoon een bovenliggende partij weer. Alleen belonen we onszelf nog niet. Maar ik denk als je, je tegen AZ gewoon zo goed makkelijk voetbalt... dat is je zeker die zesde plaats wordt te staan. En over die zesde plek kunnen ze bij AZ alleen maar dromen. Want de ploeg van Gert-Jan haalde uit de afgelopen vijf wedstrijden maar twee punten. En staat nu twaalfde in de Eredivisie. Sterker nog, dat stond het voor het weekend ook al, de gifbeker moet leeg lijkt het wel. Als je kijkt naar de wijze waarop wij punten verspelen wel. Uh, uh, wij hebben al vaker dit seizoen tegen elkaar gezegd, ja, dat, dat goede voetbal uh, dat wordt niet beloond door onszelf. Dat we gewoon een hoop kansen missen. En uh, dat we ook wel heel ongelukkig zijn... in het krijgen van, uh, van rode kaarten en, uh, en tegendoelpunten. Nou ja, <laughs> ik denk dat je vandaag alles in die wedstrijd gaat zitten. Hè, de wijze waarop uh, de, de 2-1 wordt gemaakt... en, en de wijze waarop wij daarvoor een aantal uh, behoorlijke goede kansen uh, om zeep hielpen... Ja, dat is een beetje illustratief voor het AZ van dit jaar. Wel even kijken hoor vanavond hoe die 2-1 wordt gemaakt van Moelenga. Want dat is heerlijk. NEC, NAC, 1-1 eindstand. Rust 0-0, Good Old Lurling, 0-1 Platje. Ook veel scoren de laatste weken. 1-1. En NEC wist met dat late doelpunt van Melvin Platje... dus nog net een puntje te redden. En dus was er opluchting, ook bij de doelpuntenmaker zelf. Ja, ik denk dat je de wedstrijd ziet de tweede helft. Dat we, de eerste helft vond ik wel dat we redelijk speelden. Kreeg creëerden al, al de kansen en had je best op voorsprong kunnen komen. Ja, in de tweede helft gaat het gewoon verslappen En uh, ja, ben ik nog blij dat we nog de 1-1 maken op het laatst. Tweede helft verslappen we dus. Daar had NAC van moeten profiteren. Gebeurde uiteindelijk niet. Anthony Leurling dacht overigens wel lang de matchwinnaar te worden. Viel toch nog even tegen, Anthony, hè? Ja, Nee, ja. dat had ik ook moeten zijn, denk ik. Uh, niet alleen uh, door, door de 1-0. Ik had daarna misschien ook de 2-1 kunnen maken op het einde. Maar toen was het pijpje leeg. Alleen, uh, nou goed, we hadden vandaag deze wedstrijd moeten winnen, denk ik. En... Uh, uh, je, je geeft heel weinig weg. Je creëert zelf een aantal uh, goede mogelijkheden, denk ik. En, ja, typerend voor, een beetje voor deze situatie denk ik hoe het toepunt valt. En, uh, voor mij is hij via vijf benen en drie klutsen valt hij bij het uh, platje voor de voet en die schiet hem binnen. En, ja, ik denk dat het gezicht uh, gelijk van, uh, van Vrolijk uh, op onmis is stond. Dat is, uh, ja, is ballen. We gaan even naar niet Niemeyer bij Vitesse Roda. Het is de 3-0 van Vitesse. 62 minuten gespeeld. De voorzet komt richting Boni. Staat een paar meter voor het doel bij de eerste paal aan de rechterkant een beetje. Daar komt die voorzet vandaan. Die gaat op de lat boven Philip Couto. En dan is de rebound voor de Braziliaan Jonathan Reis. Hij mag zijn tweede maken. En dat betekent dat voor hem de teller inmiddels ook op zeven doelpunten staat. Wordt allemaal ingeleid door een geweldige trap vanaf de linkerkant. Van Van Aanholt, dan gaat de bal naar rechts, komt hij op de lat. Nou ja, en dan is hij het meest scherp. De vlag blijft naar beneden voor Jonathan Reis. 3-0, nog één doelpunt. En dan staat Vitesse bovenaan in de Ja, Gaan wij door met het voetbal van eerder vanmiddag. FC Groningen tegen Herakles werd 2-0. Bij de rust stond het nog 0-0. Weinovic in eigen doel maakte de 1-0. De 2-0 was van de Leeuw. Geen beste dag voor Weinovic. Want hij kreeg ook nog eens een rode kaart vanwege aanmerkingen op de leiding... De reactie van Herakles coach Peter Bos. Hij zal dus wat gezegd hebben. En het gaat erom wat hij gezegd heeft. Nee, maar waar het om ging was dat, dat de scheidsrechter dacht ik, een indirecte vrije trap gaf. Terwijl wij dachten dat het een directe vrije trap zou zijn. En hij gaf aan dat Everton niet geraakt was. Dan denk ik, waarom, als hij niet geraakt is, hoef je ook geen vrije trap te geven. Maar dat had de scheidsrechter gezegd. En toen had Marco schijnbaar tegen hem gezegd, je lult. En hij verstond, je bent een lul. Heu. Ja, uh, Vinovic, die had een half uurtje eerder al een eigen doelpunt uh, gemaakt. Dus, en dat was de omslag in de wedstrijd. Dat, dat kan natuurlijk een keer gebeuren. Maar na dat doelpunt was het voorbij. Ik vind dat we dus een uur, ik geloof dat hij ergens in rond de 60e minuut viel, dat we een uur uitstekend gespeeld hebben, waarin we volledig grip op de wedstrijd hadden. Wij bepaalden. Maar daarna vind ik dat wij, uh, dat wij niet meer dreigend zijn geweest. En, uh, en, en had ik niet meer het gevoel dat we nog zouden scoren. Ja, dat gebeurt niet vaak. Dat alle partijen dezelfde mening hebben over een voetbalwedstrijd. Maar bij deze wedstrijd is iedereen toch wel gelijk gestemd. Herakelijks was de bovenliggende partij tot het eigen doelpunt van Vajnovic. En vlak daarna viel dus ook nog de 2-0 van Michael de Leeuw.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 Ja, naar de wedstrijden van gisteren, de kraker was in Amsterdam. Ajax PSV, terecht gewonnen door de Amsterdammers, 3-1. Twente won ook weer eens, 2-0, thuis van ADO Den Haag. En Feyenoord met tweemaal pellen, meldt zich ook nog steeds bovenin. 2-0 winst tegen RKC. Willem II deed belangrijke zaken onderin door Heerenveen te verslaan. 3-1, de punten bleven dus in Tilburg. En vrijdag was niet verliezen, belangrijker dan winnen bij Pek Zwolle tegen VVV Venlo was en bleef het 0-0. De stand: Twente is koploper met 34 punten uit 15. Wedstrijden: PSV heeft 33 uit 15. En Vitesse 31 uit 14. Zou Vitesse dus winnen? Komt dat op gelijke hoogte met Twente? Wint het met vier doelpunten verschil, dan wordt het zelfs koploper. Momenteel staat het 3-0. Ajax is vierde met 30 uit 15. Ook Feyenoord heeft 30 uit 15. Dan zesde: Utrecht 25 uit 15. En NEC staat zevende met 23 uit 15. Onderaan 14e pek zwolle met 13 uit 15. Nak heeft 12 punten uit 15 duels. Dan AVVV staat 16e met 11 punten. Roda momenteel 10 punten uit 14 wedstrijden en wil Willem 2 10 uit 15, maar mocht het 4-0 worden dan gaat Willem wel twee qua doelsaldo over Roda heen. Dan gaan we nog eventjes naar de Jupiler League. De liefhebbers van de Sparta Mars kwamen vanmiddag aan hun trekken. Want Sparta won thuis met maar liefst 5-1 van FC Os. Is daarmee ook de nieuwe koploper, hoort u zo van mij. Volendam, de Graafschap eindigt in een overwinning voor de Graafschap 0-1 daar. En Sparta, ik zei het u al, is de nieuwe koploper. MVV heeft er 32, Helmond Sport 29, dat zijn 3 en 2. Maar nummer 1 is Sparta nu 15 wedstrijden gespeeld, 33 punten. Er ...en Paul de Munnik, dan leef ik toch nog een keer. We gaan even naar Vitesse, Roda 3-0, racht. Het gaat toch eigenlijk wel heel, heel makkelijk, even Vitesse. Ja, het gas hoeft niet volledig open. Dat gevoel bekruipt je bij Vitesse. Iets meer dan, uh, of iets minder dan een kwart wedstrijd nog te gaan in Arnhem. Publiek wil die extra goal, die was er zojuist bijna... Vitesse heeft de bal links achterin bij Van der Heijden ter hoogte van de middenlijn. Een geweldige uithaal van Marco van Ginkelt zou dat geweest zijn als het grote talent van Vitesse nou die vierde op het bord had gekregen. Maar hij schoot hem vol op de lat. Zou kunnen dat hij nog steeds natrielt van die poging van een minuut of twee geleden. Maar wie gaat het doen? Het zou toch aardig zijn als ook Boni nog op het scoreformulier komt vanmiddag. Hij speelt af en toe wat teruggetrokken. Bijna als een, uh, ja, een middenvelder. Dat is hij dan misschien in deze rol ook wel. Maar het is toch gek om te zien dat hij de man is die er 15 in heeft liggen. Hij staat niet eens zo heel vaak vrij. Dat tussen haakjes voor de goal van Roda. Daar aan de rechterkant nu even Theo Jansen. Even aan de andere kant dan waar je hem verwacht. Kasja schuift in, steekt de middenlijn over. Nou, die vierde goal, je zou zeggen, die komt er vanzelf een keer. Alhoewel nu de overname van Roda JC. Minuut 70, 3-0 bij Vitesse Roda. Eentje erbij en dan wordt het een gedenkwaardige middag. En het vervolg van deze wedstrijd kunt u beluisteren zometeen in het uitgebreide Radio 1-journaal. En daarna nog bij de collega's van de VPRO in Studio Itzula. En langs de lijn is weer terug vanavond om 10 uur. Presentatie is dan in handen van Jeroen Stomporst. Ik weet nog even dat Hamburg de leiding heeft genomen... bij vorige wedstrijd in de Duitse Bundesliga. van de Vaart doet niet mee, Bas Dost wel. Maar het is dus voorlopig van Hamburg. Dank voor het luisteren en nog een zeer prettige avond. Weesvoetbal op Radio 1. Dinsdag in de Champions League. Prachtig zeg! Wat een goal van Benzeba. Real Madrid, Ajax. Indraaien de bal met de tweede paal. Mooi stand, dan gaat hij erin. Ja. Zit erin. 2-1. En Boris Via Dortmund, Manchester City. Is het dus 1-1. En nog eens de... langs de lijn. Dinsdag om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Met simpele middelen, zoals vaccinaties, muggennetten en schoon drinkwater... kunnen we zorgen dat deze kinderen overleven. Die 19.000 accepteren we niet. Want elk kind dat sterft, is er één te veel. Mijn naam is Sascha de Boer. Ik ga voor nul. Doe mee en ga ook voor nul. Kijk op unicef.nl wat jij kunt doen. Vanavond in de tv show live, Susan Boyle. Van werkeloze huisvrouw tot wereldster. Maar waarom dan toch nog in tranen? Verder, een aantal Nederlandse jongeren... waardoor onze toekomst er een stuk beter uitziet... plus het miljardair-echtpaar en hun kinderen... bewoners van het grootste huis van Amerika nu aan de rand van de afgrond. De tv-show vanavond direct na de reunie, Nederland 1. Dit is Radio 1.